Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Het bedrijf haalde in de eerste drie maanden een netto winst van 201 miljoen euro... tegen een verlies van 57 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 12 procent. De goede resultaten zijn onder meer te danken aan de sterke groei... in opkomende markten als China en India. Vooral de lichtdivisie profiteerde hiervan... en ook de elektronicaafdeling deed het goed. Philips is optimistisch over het tweede kwartaal, maar daarna zijn de marktontwikkelingen onzeker. Het concern blijft daarom bezuinigen. Veel Amerikanen hebben nauwelijks nog vertrouwen in de overheid. Uit een groot opinieonderzoek blijkt dat bijna 80% niet denkt dat de besluiten van de regering in Washington de juiste zijn. Het percentage mensen dat meestal of bijna altijd vertrouwen heeft in de regering ligt maar iets boven de 20 en is daarmee historisch laag. De onderzoekers wijten de uitkomsten aan de onzekerheid van de Amerikanen over de gevolgen van de economische crisis en de verdeeldheid tussen de democraten en republikeinen. Vooral binnen de Republikeinse Partij zien veel mensen de regering van president Obama als een bedreiging voor hun vrijheid. Het Nederlandse luchtruim blijft nog zeker tot twee uur vanmiddag gesloten. De inspectieverkeer en waterstaat heeft dat besloten vanwege de vulkaanas uit IJsland. Minister Earlings wil dat het vliegverbod zo snel mogelijk wordt versoepeld. Hij praat haar vandaag over tijdens een videoconferentie met zijn Europese collega's. De Friese politie onderzoekt of de dood van een 16-jarige jongen te maken heeft met een mishandeling in een disco. Gisternacht kreeg de jongen ruzie in een discotheek in Tietjerkstraat deel. Hij werd geslagen en is door zijn vrienden naar huis gebracht. Gisterochtend werd de 16-jarige naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij in de loop van de dag. Het weer. Wolkenvelden, maar ook geregeld zon, blijft overal droog en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 They're polishing up already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 anymore well, Don't you let not nothing... Wij gaan in ieder geval nog twee uur lang door met uh, dit programma. Zandvoort op zaterdag over Ena nou, Stappen en samen gesproken. Je hoorde de single van McFadden en Whitehead. Voor Zandvoort en de regio. En uur twee is aangebroken. Albert Jan. Ja, we hebben ja, nog ja. Uh, vele, vele uh, items die we moeten bespreken. Ik denk niet dat het lukt om ze allemaal te bespreken. maar. Uh, Wat heb je weer een lijst voor je? Uh, ja, die evenementen. evenementenagenda okay. natuurlijk. Filmagenda, daar kom ik zo meteen direct even op terug. Uh, de, de voorbereiding voor de feestdagen in Zandvoort en dan met name 30 april en 5 mei zijn alweer in volle gang. Er is een collecte van de dierenambulance waar ik de luisteraars graag even op wil attenderen. En nog veel meer nieuws. En, nog veel meer. en we hebben Belinda in de studio. Goedemiddag Belinda. Dag Belinda. Dag Belinda. Goedemiddag heren. Welkom op ja, deze zonnige zaterdagmiddag. Ja. Jij hebt hartstikke leuk nieuws voor aanstaande donderdag in het circus. Ja klopt. We hebben Aanstaande donderdag hebben we een baby shower kraamfeest zonder baby's. Dus ja. dat, is natuurlijk mm. weer, dat is voor de rust, hè? Voor de broodnodigheid. Wacht, wacht even, om... luister. shower zonder baby's. Ja. Oké. Okay. Uh, nee, dat, dat ga je ons nu uitleggen? Ja, dat, dat gaat ga ik er... nu uitleggen. <laughs> we zijn heel benieuwd. <laughs> nee, we hebben namelijk de Nederlandse première van uh, De Gelukkige Huisvrouw. Met uh, Caries van Hout en uh, Waldemar Torenstra. En in die film, het gaat er natuurlijk over, het is naar de bestseller van Helene van ja. uh, Zij bevalt van een uh, jongen. Uh, de jongen heet Harry in dit geval. Dus hadden ze iets van, nou, we gaan er een leuk thema omheen maken. En. Uh, het gaat toch ook wel over psychose en uh, zware bevallingen. Dus dat is nou niet het meest aansprekende dus, thema om iets mee te gaan doen? Oh, ik vind het zo moeilijk, wordt. postnatale depressies komen er ook ja, in voor. Ja, die komen er ook weer voor. Dus was, neer, is, nou, dat is dan niet het meest afsprekende uit nee. de film. Dus we pakken het leuke deel eruit. En dat Juist. is uh, de baby. Oké, okay, en ook uh, okay, leuk. Nederlandse première, de, ge de gelukkige huisvrouw. Klopt. En wat ga je eromheen, we gaan het eromheen doen? We gaan eromheen doen. Natuurlijk wordt het even leuk aangekleed, dat is, uh, dat is logisch. En dan uh, natuurlijk vooraf zoals het hoort bij een uh, babyshow met uh, beschuipen muisjes koffie natuurlijk erbij en de een, een hapje en een drankje. Hartstikke leuk. En uh, hoe laat uh, is de zaal open, zoals het zo mooi heet? Nou, de zaal is de hele dag open. De film begin de, <laughs> begint om acht uur en dan vanaf een uur of half acht. Ja. En dan doen we het gewoon, uh, maken we er een gezellige avond van. Oké, okay, Nederlandse première in Zandvoort moet je van tevoren aanmelden daarvoor, of niet? Ja, dat is wel handig. Als je zeker wil zijn van, van kaarten, zou ik, zou ik gewoon reserveren. Of in ieder geval loop even langs bij het Circus en, en koop de kaarten. De kaarten kosten 12,50 per persoon. Dat is dus inclusief film, hapje, en drankje, en afloop, koffie en thee. Dus dat ja. is uh, toch wel heel schappelijk. En uh, anders even bellen: 5718686. Oké, okay, en uh, dat is dus voor aanstaande donderdag. Ja. Even, even terug naar uh, Nostalgia. Ja. Die hebben we net de uh, uh, uh, Hot Tin Roof gehad. Ja, Cat Hot Tin Roof uh, yeah. we hebben we gehad met Elizabeth Taylor en uh, Paul Newman. Ja, en wat hebben de, de en kijkers? En aankomende maand, en we hebben gaan voor één keer gaan we verplaatsen. Oh. Want uh, de eerste dinsdag van mei is 4 mei doodherdenking. Ja. Dat vonden we dan niet de meest uh, gepaste dag. Ja. Dus we verplaatsen naar 11 mei, ook op een dinsdag. En dan krijgen we The Man Who Knew Too Much. Van uh, Hitchcock en uh, samen met uh, Doris Day en James Stewart. Bij films van Hitchcock ga je altijd op zoek naar wanneer komt hij in beeld, hè? Hij, hij komt altijd hij in zijn eigen films, ergens, komt hij ja. altijd eventjes in beeld. Het is zoeken? Ja. Oké, okay. en dat is dus 11 mei, die is, 11 mei, die 11 is op plaats. Maai. ja. Oké, okay. maar we krijgen eerst aanstaande donderdag, 8 uur, de première van De Gulle Huisvrouw. Nee, gelukkig, hè? Ja, gelukkige ja, gelukkige gelukkig, ja. Ja, gelukkig. Gelukkig. Ik kan mijn eigen handschrift <laughs> niet meer lezen. En hoe gaat het verder met het circus? Zijn er nog leuke dingen op komst, Belinda? Ja, natuurlijk elke laatste zaterdag van de maand. Dan hebben we een activiteit. De afgelopen keer hadden we roulette. Uh, eind van de maand is volgens mij nog niet gepland. En elke zondagmiddag kan je uh, uh, uh, de voorspelling doen. Hè? De toto, om het zo maar te zeggen, van de voetbalwedstrijden. Okay. En uh, met uh, leuke prijzen elke keer, moet ik heel eerlijk zeggen. Goed, dus, oké, okay, noem eens een prijs. Ik ben ja, zo nieuwsgierig. We, ja, we, we hebben DVD-boxen gehad. We hebben een, uh, op een gegeven moment een Censeo en een Nintendo, of hoe heet het Een Playstation hebben we gehad. Dus, ja. Nee, het zijn behoorlijke prijzen. Het is niet dat je denkt: van ik kom weer thuis met een, uh, een leuke. Een vrijkaartje. <laughs> nee, dat een, niet. een vingerplant. Een vingerplant, <laughs> ja. André van Duin, die er ook aan denken. Ja. Nee hoor, dat zijn behoorlijke prijzen. Dus dat is altijd wel heel erg leuk en gezellig. Ja. En een kopje soep hebben we dan ook erbij. Dus die inwendige mensen vergeten we nooit, hè? Helemaal goed. Hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Geniet van het mooie weer. Ja, jullie bedankt voor de tijd. Oh, graag, graag gedaan. Graag gedaan. En hier is Belle Perez. Yoley, tu ama y corazón, yo le el aire de tu vida, yo le te hace despertar, yo le de esta soledad, te pido solo un momento, algo te quiero explicar. De zin van de Shocking Blue in Venus. En daarmee werd het ruim kwart over drie bij Soft op zaterdag. Normaal gesproken hebben we dan het einde van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. Nou, we hebben nieuws. De voetbalwedstrijd is vandaag vanwege het treurige ongeval natuurlijk met het Poolse vliegtuig wat later begonnen. Ja. Dan hebben ze ook een minuut stilte gehad voor de ja, wedstrijd. Ik hoop dat een van de jongens van, van Overbos, die schijnt po een Poolse jongen te zijn die schijnt familieleden in het vliegtuig te hebben. Een tweetal gehad, zelfs. Een he? tweetal zelfs, ja. ja. Dus vandaar dat ze later zijn begonnen. Maar goed, dan gaan we straks even weer. Uh, dan gaan we straks weer naar Joop toe voor het vervolg van die wedstrijd, omdat hij later is begonnen. Uiteraard, maar volgens mij staan we nog steeds voor. Vo nog steeds, ja, ze heeft nog niet gebeld, dus uh, nee, ik ga ervan <laughs> nou, uit dat ze nog steeds voorstaan. Even twee andere nieuwtjes. Uh, ik, ik zei het al in de, de opening, met het eerste uur, van de, de stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort is alweer enige tijd druk bezig met de voorbereidingen voor de festiviteiten op Koningin in de Dag en 5 mei. Het programma is ondertussen definitief en in de aanloop naar 30 april worden de, de puntjes op de i gezet. Voor 30 april is men nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die de kinderspelen in de middag wil begeleiden. Voel je je aangesproken? Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info.koninginnedagzandvoort.nl Info, info apenstaatje koninginnedagzandvoort.nl Als je interesse hebt. Tevens nog even, dus dat is even voor de 30 april. Dan, uh, jaarlijks rukken de vier ambulances van de dierenbescherming afdeling Haarlem en omstreken ruim 3000 keer uit om dieren in nood te helpen. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Dat kan natuurlijk niet zonder onze hulp. Geef daarom gul aan uh, hun collectanten. Ze komen tussen 25 april en 1 mei bij u aan de deur. Namens de dieren alvast bedankt voor uw gift. Oké, okay, nou helemaal duidelijk. Als we zo naar buiten kijkt, dan uh, zit er een collega van ons... of ligt er een collega van jongen, ons te genieten jongen. van het mooie weer. Kort Draaier is gearriveerd in de studio. Dan weet u dat maar vast. Cor in de house. En wat heeft hij een kleurtje gekregen hè? in één keer? Van een paar minuten zon. Hoe krijg je dat voor elkaar? Van een paar minuten zon. Ja. Zo'n kleur. Niet te geloven. Hier is de laatste schede van Pearl Jam. And Just Breathe.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 Some folks just have one, yeah, others they got none, oh, oh. stay with me, oh, let's just breathe. Stop my Never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed.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 Kom cleaner. Dat was de single van Pearl Jam en Just Brief. Nou, Deerself zit er net op van de wedstrijd van vanmiddag. Overbos tegen SVS Sofort. Snel over naar Japres Jap. Ja, inderdaad. Ik uh, dat jullie me inbelden. Toen uh, vloot de schrijfster voor de laatste keer voor de eerste helft. Schrijften die het absoluut niet moeilijk heeft gehad. Goede scheidsrechter trouwens ook. Maar Sandvat heeft het wel moeilijk met overbos. Um, het is een, een goede ploeg. Houdt de bal goed. In de ploeg. Uh, maar op dit. Dat uh, loopt nu midden op het veld. Echt een knolveld. Dat is, dat is nog heilig vergeleken met dit. Dat, uh, daar kan je niet technisch voetballen. Dat heeft Zandvoort eigenlijk nodig. Uh, er is nog een doelpunt afgekeurd. Godzijdank. Uh, want uh, de spits van, uh, van uh, Overbos. Ziet echt buiten spel. Uh, scoorde wel, maar uh, gelukkig gevlaagd. En het signaal werd door de werd overgenomen. Dus de Zandvoort is nu nog steeds bij rust. Uh, 0-1. En uh, zometeen gaat Zandvoort met de wind mee. Speelde ze vrij open. Uh, en vrij veel wind staat dus. Dus misschien dat we dan nog voor een paar leuke dingen kunnen zorgen, Ja, verwacht je in de tweede helft nog wissels uh, bij SV Zoonvoort? Ik denk dat uh, Maurice Molder straks wel in zal gaan komen. Misschien wel niet direct uh, de 46e minuut, maar toch wel een vrij kort in, in de tweede helft, denk ik. Ja, en Martijn Papen zal altijd afwachten. Ik weet niet hoe goed uh, Remco ronde is. Die is weer terug van, uh, van de, zijn operatie. Hij heeft alweer getraind. Ik, ik weet niet hoe ze zich uh, voelen. Dat, uh, dat weet Pieter meer, beter dan ik, denk ik. Oké, okay, nou worden straks wel. Ja. je ww.zfmzantwoord.nl te maken he, met de muziek. Ja, dat dacht ik ook. Ja, maar ik heb er alweer één voor je klaarstaan. Nou, dan kan je kippen wel van. Ja, ja, ik zie hem <laughs> alweer staan op mijn scherm voor me. Joder trouwens uh, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En Conga, dat allemaal bij Sanford op zaterdag. Lekkere zonnige zaterdagmiddag. Wat wil je nou nog meer? Uh, ja, nou... Ja, heb je nog wat meer wat je wil? Ja, zeker Zeg het maar. Ja, Belinda was natuurlijk net even met die primeur van de uh, aanstaande... de Nederlandse première van de Gelukkige Huisvrouw. Ik denk, nou dan plak ik daar gelijk even de uh, filmagenda achteraan. En uh, tot en met woensdag uh, kun je nog naar de film, uh, kun je niet van naar de film. Hoe tem je een draak? Dat is Nederlands gesproken. En dat is een animatiefilm over een draak. Die wordt opgeleid door de zoon van een viking en een ware held blijkt te zijn. En dan hebben we nog uh, Alice in Wonderland. Uh, met Tim Burton en de Disney Studios geven een magische twist aan het zeer gesprezen sprookje met Johnny Depp in de rol van Matt Hatter. Een aanrader. De, dan hebben we nog The Lovely Bones. Een fantasy drama over een vermoord meisje dat vanuit het schemergebied schemer tussen leven en dood de daden probeert op te sporen. En aanstaande woensdag natuurlijk filmclub Simon van Kolm. Dat is Wijse band aanvang half acht. Alles kunt u nalezen op www.circusandvoort.nl. Er is weer voldoende te zien. En uh, ook te zien trouwens bij uh, de Buffalo's vandaag. Want die hebben open dag Albert-Jan. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat weet ik ja, we alles. Ja, vandaag dan. 10 april. De open dag uh, duurt nog tot aan vijf uh, uur. En wat kunnen ze allemaal doen op die open dag? Tijdens, tijdens, dus vandaag, kan iedereen vanaf vier jaar actief meedoen... met alles wat de scoutinggroep te bieden hef, heeft. Vanaf twee uur... Tot 5 uur is jong en oud welkom op het clubgebouw aan het Duintjesveldweg in Zandvoort. Een zijpand van de Thijssenweg voor wie dat nog niet wist. De hele dag is er een doorlopend programma en zijn de leden van de Buffalo's aanwezig om vragen te beantwoorden. Voor meer informatie en dan komt-ie www.debuffalo's.nl. De Buffalo's, open dag tot aan 5 uur is iedereen van harte welkom. En hier is de plaats waar Albert Jan het over had: Carly Simon en Joris ja. Selveen. Nou, ik ga er weer van genieten. Hoor. Heb je al kippenvel? Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Goed zo. clouds in my car Maak match naam name the sun shines. pak je radio, pak je radio. Naar en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. 24 uur per dag You know, some people just don't realize that, you know. When it's, when it's real. it you know, don't go bad. It just it just gets better. See, they Vos. Ryan Shaw hoor je op de Zandvoortse Radio in It Gets Better. Voor Zandvoort en de regio. Albert-Jan, oh, wat heb je nou weer voor nieuws meegenomen? <laughs> Vertel het. Nou nee, ik vind het gewoon even een echte vermelding waard. Want uh, Bloemsiekunst-Bluis was het meest gewaardeerd. Want wat is er gebeurd? Sinds vorige week zijn Jeff en Henk Bluis van Bloemsiekunst-Bluis in de Haltestraat de meest klant-gastvriendelijke ondernemers 2009-2010 van Zandvoort geworden een prestatie die telt natuurlijk. Zij werden door een aantal studenten van de hogeschool in Holland, de hogeschool in Holland die de Zandvoortse ondernemers als mystery gasten hadden beoordeeld, uitgekozen. Ze stelden zich echter op het standpunt dat de prestatie niet alleen door hen, dus Bluis, is geleverd... maar door het hele team, inclusief natuurlijk de medewerkers. Nou, Bloemzierkunst Bluis, van harte gefeliciteerd, ook namens ZFM. Leuk hè, dat ze in de bloemetjes zijn gezet. Ja. Dat is toch <lacht> leuk voor Bluis. <lacht> gefeliciteerd. Aan het Nederlandertje pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Wife. Dit is twintig jaar, ZFM. En snel over naar Joop van Es. Joop. Ja, waar we ondertussen in de 55e minuut zitten, maar in de 52e minuut was het dermate rommeltje voor het doel van uh, Boy de Vet, dat uh, Overbos 5 simpel de 1-1, oftewel de gelijke stand kon gaan aantekenen. Net, ik was net klaar met, met uh, noteren van wat er gebeurd is, en ik uh, schets bij verbazing, zie ik Stijn Stoppeler ineens, uh, voor het doel op duik na een corner en die komt gewoon lekker 1-2 in, Sanford leidt dus de halve met 1-2. Oké, okay, dat zijn goede berichten, hè? meteen weer hersteld. nou, het zal wel aan de plaat liggen, denk ik. Maar we hebben weer een doelpunt, Jan Fres. Ja, inderdaad. Wat eigenlijk een min of meer een mislukt schot was van Giray Kool, gaat via de paal weer terug hetzelfde. En wie staat daar? Michel aan om zelf tot op 1 3 te brengen. Oké, goede berichten dus. Dit plaatje van uh, Laura Brannigan en self-control werd er twee keer gescoord door SV Sanford. Wat een ontwikkeling! En dan krijg je dus al meteen collega's die zeggen tegen mij: Ja, kan je niet de rest van het programma aan deze plaat op laten staan? Ja, maar dan, en dan echt... krijgen we nog veel meer doelpunten. Nou, eigenlijk upstage, wel een goed idee, Roy, maar ja. ja, of mensen nou de hele tijd op uh, self-control zitten te wachten, dat weet ik nou ook niet. Dus we gaan weer over tot de orde van de dag, zoals dat zo wel heet. Ja, even een, een berichtje, je. Even een berichtje Want aanstaande dinsdag houdt de Zandvoortse Postzegelclub weer haar maandelijkse clubavond in een van de zalen van Pluspunt aan de Vlemingstraat in Zandvoort. Neem gerust uw boeken mee. Er is voldoende tijd en gelegenheid voor ruilen en of koop en of verkoop. Voor nadige inlichtingen kunt u bellen met F Ter Velde. Telefoon FL Ter Velde. FL Ter Velde. FL ter Velde ja. he? 571-2303 571-2303 of H. Den Duin 06-418-04330. 06 418, 06 -418 Het Is toch wel leuk om te zeggen over de postzegelclubs? Ze zijn al jaren heel fanatiek bezig. Ja, maar dat, bedoel, het, ja, vroeger spaarde iedereen een postzegel of sigarenbandjes of postzegels of noem maar op. Maar, uh, nee, dit is echt... Uh... In de tegenwoordige tijd, met internet, met computer games... Hè, dat gamen, dat is enorm populair, zag ik van de week op tv. Ja, dat is waanzinnig. Dat is waanzinnig, joh, kon, die kon, jongeren. Ben minuut. je ook zo gamen, Roy, of niet? Een klein beetje. Een klein beetje, ja, ik zie het, hè. Ja. Nog een ja. beetje bleek gezicht. Je moet wel een beetje naar buiten gaan, hè, gewoon. Ja, ik Kleurtje gewoon kwijt. genieten van het mooie weer. En niet de hele tijd achter die computer zitten. <laughs> Even, ja, goed. Oh, dat heeft hij begrepen. Ja, dat heeft hij begrepen. <laughs>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 Toch wel een van de bekendere platen van Falco, zoals op de Zandvoortse radio op zaterdagmiddag. De zon schijnt in Zandvoorts. En uh, ja, de zon schijnt volgens mij ook in, uh, in Hoofddorp. Uh, zowel uh, qua weer als qua voetbal. Klopt dat Joop? Inderdaad, Rob, je nog helemaal gelijk. Want op dit moment is het de stralende zon. het begint gewoon zelfs warm te worden in de zon. En, uh, en Sandvoort, ja, leidt nog steeds met 1-3. En heeft over het algemeen op dit moment het beter van het spel. Uh, Sandvoort is een paar keer dicht bij uh, het doel van de overbos gekomen. Zoals nu ook weer. Uh, maar die bal die gaat achter. Ja, is achtergelopen. Naarscheper kon er niet goed bij komen. De berg die uh, niet de berg is van vorige week. Toen, of twee weken geleden is het alweer. Uh, ja, die was toen geniaal. En nog probeert hij het. Maar het uh, gaat dit niet. Hij is een goede verdediger tegenover zijn staan en heeft het probleem om die bal voor te krijgen. Goed, er gaat op dit moment gewisseld worden. Bas Limmers gaat eruit en uh, Maurice Mol komt erin. En ik denk ook dat Martijn Paap erin komt inderdaad voor Bas uh, Kalens. Dus zijn Bas eruit en uh, uh, Martijn Paap en uh, Maurice Mol erin. Dat betekent gewoon dat er een versterkt middenveld komt. Ik moet alleen even achteruit kijken, want uh, Lemmers is, uh, is natuurlijk een uh, hele goede verdediger, verdediger. En uh, nu op dit moment uh, spelen ze eigenlijk min of meer 1 op 1 achter. En dat lijkt me niet noodzakelijk, omdat je toch met 1-3 leidt. Uh, dus het zal waarschijnlijk dat Martijn Paap wat meer gaat zakken en zich met de verdedigers afhaven. gaan vermoeien. Goed, Maurice Wolk, eerste balcontact. Krijgt hij meteen een vijf probeert Probeerde de bal af te pakken. Ging goed. En hij krijgt daar... Uh, hij werd uit zijn shirt getrokken en dat mag dan helemaal niet. En een van de spelers van Overbos krijgt daar een uh, gele kaart voor. En dan de veving is het spel zilgelegd worden voor de administratie van de De uh, Zandvoort uh, nogmaals is uh, veelal op dit moment uh, te vinden op de helft van uh, over.